6,9, straks meer, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. C, F, maar nu eerst het NOS nieuws van 3 uur. Dikter Hark met het NOS journaal. Het mobiele netwerk van KPN kan met een storing in de regio's Utrecht, Den Haag en Rotterdam. Mobiel bellen en internetten kan in die gebieden problemen geven of lukt zelfs helemaal niet. KPN is op zoek naar de oorzaak van de storing. Door de sneeuw en gladheid heeft het CBR veel rijexamens afgelast. Vooral die voor motoren en bromfietsen. Gisteren en vandaag is ruim een derde van de 5600 rijexamens niet doorgegaan. De meeste afgelastingen zijn in het noorden van het land. Alle examens worden later ingehaald. Dat is afgelopen winter ook gelukt toen er 34.000 rijexamens werden geschrapt. De voetbalbond KNVB heeft vanwege het winterweer alle amateurwedstrijden van komend weekend afgelast vervoersbedrijf Connection heeft grote problemen met de OV-chipkaart voor studenten. Normaal checken de studenten gratis in, maar nu blijkt dat er toch geld van hun chipkaart wordt afgeschreven. Er zit een storing in de software bij Connection. Het is een landelijke storing, alle in- en uitcheckpoorten zouden kuren vertonen. Ook de dochterondernemingen GVU in de regio Utrecht en Hermes in Zuidoost-Nederland hebben problemen. Het bedrijf doet er alles aan om het euvel te verhelpen, maar kan nog niet zeggen wanneer alles weer normaal werkt. Connection adviseert studenten om niet in te checken... en de OV-chipkaart aan de buschauffeur te laten zien. In het Rosa Spierhuis in Laar is de acteur Ton Kuil overleden. Hij werd landelijk bekend als een van de hoofdrolspelers... in de tv-serie De Stille Kracht naar het boek van Louis Couperus. Verder speelde hij belangrijke rollen in De Kleine Ziele... en van oude mensen de dingen die voorbijgaan, ook van Couperus. Ton Kuil speelde verder veel klassieke stukken... maar ook blijspelen en musicals. Hij is 89 jaar geworden. Het weer is ongeveer min 3 graden, maar door de harde noordoostenwind voelt het een stuk kouder aan. Vanmiddag valt in het zuiden en zuidoosten wat lichte sneeuw. Vannacht breidt de sneeuw zich verder uit bij minima rond min 7 graden. Morgen krijgt het hele land met sneeuw te maken, bij maxima tussen min 1 en min 4 graden. Dit was het, NOS. In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 Zandvoort. Zandvoort, zon, zee strand. Hey! Ik dacht ongetwijfeld dat u terecht was gekomen in Candlelight of zo, en dat ik dan een gedichting voordraag. Ik hoorde dat toevallig afgelopen zondagavond. Uh, dit muziekje van mijn collega <coughs> Cheryl Dijver. Die bij, bij Radio Wijk zo'n soort easy listening programma s'nachts doet. En er zit er ook eentje van die gedichten. Die gebruikte toevallig dit muziekje. Ik wist niet eens meer dat het van de Carpenter was. Tot ik het hier natuurlijk tegenkwam op, uh, op deze plaat. Heather heette het nummer. En um, dat komt dus van de LP Now and Then. En daar gaat u de komende uur nog wel meer van horen, denk ik. Zomaar. Niet waar? Jawel. Goed. Cliff and the Shadows. Cliff and the Shadows. Nu. Reunionconcert in 1978 gedaan in het London Palladium Theater. En de um, the Sh the Shadows waren er maar met z'n drieën. Hank Marvin, Bruce Welsh en Brian Bennett... En de andere leden werden vervangen door sessiemuzikanten. Dat deden ze ook trouwens eh, tijdens dat concert... wat ze begin dit jaar in de O2 Arena in Londen gegeven hebben. Ze zijn trouwens ook nog in de Heineken Musical geweest. En dat was fantastisch. Er is een hele mooie DVD van. Om maar even in deze tijd te blijven. En die kan ik u zeer aanbevelen. Cliff and the Shadows gaan we doen. Met Do You Wanna, do you wanna Dance? Yeah! Do you want to dance? Ja, dat waren nog eens korte liedjes in die tijd. Cliff and the Shadows dus. En do you want to dance? Do you want to dance, moesten wij zeggen van onze Engelse leraar toen. Do you want to dance? Dat mocht helemaal niet. Wij moesten keurig Engels praten op school, Vroeger, in die tijd. Dus wij moesten zijn, zeggen: Do you want to dance? <coughs> Onzin natuurlijk. Goed. Uh, Joe Cooker. Van uh, die prachtige plaat... Uh, With a little help from my friends. Een stuk dat later natuurlijk nog aan bod komt. Nu we uh, dat eigenlijk altijd een van mijn favorieten is geweest van deze plaat. En uh, <coughs> de, waarom? Waarom? Omdat het gewoon zo mooi is. <laughs> ja, gewoon. Omdat het zo verschrikkelijk mooi is. Die man die kon toch echt zingen. Dat was niet te geloven. U gaat horen op drums. Mike Kelly. Bas Chris Steenten. Orgel Stevie Winwood. Ja, ja. Uh, de gitaar Henry, Henry McCulloch, backing vocals uh, Madeline Bell, Sue en Sunny Wheatman. Ja, dat is de begeleidingsband die hier speelt bij Joe Cocker. Het is een prachtig nummer, luister u maar eens neer. Het is romantiek ten voeten uit. Zo verschrikkelijk mooi. Huh? Oh jee. <laughs> <laughs> <laughs> nummer dat heet Do I still figure in your life? Joe Cooker, yeah, that what you gonna do now. Heard you got some new friends around with all the I hardly know your face. It's got a brand new look about it. I cannot see. Mooi of is dit mooi? Ja. ja, het is prachtig. Het is echt ongelooflijk mooi. Do I still figure in your life? en uh, piano en orgel werden uh, we speelt De piano en hamlet natuurlijk, door Stevie Winwood, onder andere. En het uh, is, is überhaupt een staalkaart van beroemde Engelse artiesten. Want dat nummer wat we net voor het nieuws draaiden, dat uh, Just Like a Woman, daar deed ook bijvoorbeeld. Uh, uh, Half Procol Harum deed er aan mee. B.J. Wilson, de drummer. Verder uh, niet te vergeten Matthew Fisher. Die speelde daar, Helmond Orgel. En natuurlijk, uh, niet, die zat niet bij Procolherm natuurlijk. Maar bij Led Zeppelin, uh, Jimmy Page. En die doet nog wel meer dingen op deze plaat. Goed, carpenters. En uh, ja. <laughs> En sorry, Dan moet je niet wijzen waar die knopjes voor werken, want dan, nee. doe ah, dan doe je gewoon mee. dan ja. doe je gewoon mee. Nou, lekker dan. Ja, um, wat u prachtig hoor, dames en heren, dat u niet denkt dat is de koffie, jufvrouw, maar ja. het de koffiejuffrouw is, maar ja. dat is dus toet. Ja, oké, okay. die doet vandaag de plaatjes, toet toet. We gaan door met, uh, zei ik al, um, huh? zei ik nou? Oh ja, carpenters. carpenters. En uh, die tweede kant van die plaat, uh, dames en heren, is eigenlijk een, uh, een hele een soort 50 jaren radio-uitzending. En dat is wel leuk. We gaan er een stukje van draaien. Maar we beginnen even met het, uh, met het eerste nummer. Straks gaan we dat doen. Uh, het loopt geloof ik met elkaar over. Dus ik moet even goed opletten. Maar in ieder geval, uh, we beginnen met een prachtig nummer. Uh, dat heet Yesterday Wants More. Hier zijn de Carpenters. When I was young, I listened to the radio. Waiting for my favorite song.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 Yesterday once more Show me. Yes. Met uh, het prachtige liedje Yesterday Once More dat straks uh, inderdaad overgaat in een uh, fantastische rock and roll met Maar dat doen we straks eens even. <coughs> Want we hebben natuurlijk nog veel meer te doen. Dus uh, dat komt straks allemaal. Um, ook terug naar het uh, reunionconcert van Cliff Richard. Cliff Richard en The Shadows. Thank you for the music. En er staat uh, een krantenkritiekje, een klein stukje krantenkritiek van Tim Rice. Dat is onder andere de meneer die uh, uh, Evita schreef en Jesus Christ Superstar samen met Andrew Lloyd, met Andrew Lloyd Webber. Uh, hij schreef al die teksten. Hij heeft, um, er staat een quote uit een krantartikel en dat dat is quite simply one of the best popular music concerts I have ever attended. Nou, dat wil toch wel wat zeggen. In 1978. Niet waar? Jawels. Tim Rice schreef dat dus. Maar we gaan Cliff weer even de mond snoeren, dames en heren, net straks. Want we geven de, de ruimte weer even aan de Shadows zelf natuurlijk. En uh, wat kun je dan beter draaien dan echt de allergrootste hits die de Shadows ooit gehad hebben. Uh, ook een van hun eerste solo hits, geloof ik. En uh, nou ja, de Shadows-kenners herkennen het natuurlijk meteen. Na volgbare! Hè? Ja, dat zei ik toch al? De onnachtvolgbare gitaarsound van Hank B. Marvin, dames en heren, die echt uh, model heeft gestaan, voorbeeld is geweest voor uh, veel grote gitaristen. Daarna nog, uh, en dat steken die grote gitaristen zoals Mark Knopfler en Eric Clapton ook zeker niet onder stoelen of banken, dat Hank B. Marvin toch eigenlijk wel de Godfather is. Of de, van de gitaris, uh, een van de eerste mannen die de ex-elektrische gitaar echt een hele aparte sound gaf. Dat was hij, Henk B. Marvin, dus van de Shadows. Goed, um, gaan we doen. oh ja, natuurlijk, dat gaan we doen. We gaan naar de... Uh, uh... The Rolling Stones, The Beatles, The Rolling Stones, The Beatles... <laughs> Op dit de confrontatie <laughs> <op> <laughs> Dames en heren, we hebben al een paar weken achter elkaar help tegenover Auto um, waar we het gezet. En ik heb u beloofd dat we nu verder zouden, een stapje verder zouden maken. En dat doen we dus ook. Um, we gaan nu uh, twee andere LP's van de Beatles en de Stones in de confrontatie natuurlijk vergelijken. Of vergelijken, gewoon lekker tegenover elkaar zetten. Dat is gewoon leuk. Um, dit was Drive My Car van de LP Rubber Soul uit 1965. Want uh, Beatles waren een zeer productief groepje. En die, uh, die, uh, ja, die brachten gewoon soms af en toe lekker gewoon twee platen per jaar uit. Later werd dat allemaal uh, wat, wat in hem. Maar vooral in de beginjaren hebben ze echt wel uh, uh, twee LP's per jaar zo wat uitgebracht. En 1965 uh, 65 was het, help, het jaar van help. En natuurlijk van Rubber Soul. En Rubber Soul was eigenlijk een, al een soort mijlpaaltje. Want toen kon je al heel goed horen dat de uh, Beatles duidelijk een andere kant aan het opgaan waren naar. Gewoon meer studioplaten in plaats van dat het ook live allemaal nog waargemaakt moest kunnen worden. Uh, Rubber Soul was een uh, inspiratiebron voor veel mensen. Onder andere voor de Beach Boys. Uh, Brian Wilson van de Beach Boys hoorde die platen en dacht... Jeumig, wat moeten wij nu nog? En uh, die kwamen toen daarna met Pet Sounds, En toen Pet Sounds uh, eenmaal uitgekomen was... Toen dachten de Beatles weer, of in ieder geval Paul McCartney, die dachten van... Nu, wat moeten wij nou weer? <laughs> en zo hebben die, elkaar, die twee mensen elkaar, die twee groepen elkaar constant wel gestimuleerd tot het maken van, van hele goede dingen. Overigens, wat de Beatles betreft, dames en heren, u weet, het, ik heb het al een paar keer gezegd. Volgende week woensdag is er een wat abnormale of Nee, het is geen vinyljaren. Volgende week woensdag dan is het precies 30 jaar geleden dat John Lennon ...in New York voor zijn huis werd neergeschoten. En we gaan daar uh, lang aandacht aan besteden. We gaan volgende week dus een soort John Lennon Memorial Program maken. Dat gaat maar liefst vijf uur duren. We beginnen al om één uur en we gaan door tot zes uur. Mocht u uh, nou iets hebben met John Lennon... ...en mocht u denken van... ...hé, hey, ik heb nog een leuke plaat van John Lennon die ik graag wil horen... ...of ik wil er in de studio of aan de telefoon wel wat over vertellen... ...over wat ik eigenlijk allemaal met John Lennon had... ...en wat zijn muziek voor mij betekende... Dan uh, kunt u zich aanmelden via ons, uh, onze hives of via ons uh, e-mailadres. Dat kun je het beste doen naar zfmzandvoort.nl. Want dan krijgt Maurice alles binnen. Mm. Dat is wel leuk voor hem. Delegeren heet zoiets toch? Ja, delegeren heet zoiets. Hè. Uh, dat kunt u dus het beste zo doen. En dan, uh, als we dat, dan hopen we dat het... Uh, er komt ook wat live muziek. Ik neem zelf ook een keyboard mee. Er komt ook wat live muziek. En we gaan gewoon door uh, een hele mooie herdenking voor John Lennon van Maken. Nu gaan we weer door met natuurlijk de confrontatie, want als je Beatles zegt, zei je in de jaren 60 natuurlijk ook The, The Rolling Stones. Stones The Beatles The Rolling Stones The Beatles The, The, The Confrontatie That stupid Girl! Zal je maar gezegd worden, toetsen tegen Is dat voor mij bedoeld? Nee, natuurlijk oh, niet. Ja, hier hè? Stupid Girl, dat komt van de LP Aftermath, dames en heren. Of Aftermath, om het Amerikaans te zeggen. Die komt, kwam uit in 1966. En, en ook hier kon je horen dat de heren Rolling Stones alweer. Ook al duidelijk bezig waren met. met, met is dit nou toch allemaal weer? Ook vergeet de schuif dicht te zetten. Ja, dat klopt. Dat is mijn schuld. Sorry. Foutje. Uh. Um, de hele Rolling Stones ook al duidelijk weer bezig waren met, uh, met andere zaken. Uh, en ook met meer instrumenten en zo. De Stones bestonden toen dus nog uit de basisbezetting. Zou <coughs> ik maar zeggen. Uh, Keith Richards op gitaar. Bill Wyman op bas. Charlie Watts op drums. Uh, ja, we hebben geen tijd voor telefoon. Sorry. Uh, wat zei ik nou? Oh ja... Uh, Brian Jones, die deed heel veel instrumenten. Dat was eigenlijk een soort multi-instrumentalist bij de Stones. Wilwaarmen dus op bas, Charlie Watts op uh, drums. En uh, Mick Jagger natuurlijk de vocalen. Juist, u hoorde het al even, er ging even iets fout. Um, wat betreft uh, de techniek. Ja, maar ja, ik doe het ook zelf, dus dan gaat er van alles fout. Um, we gaan door met Joe Cocker. Een nummer dat ook weer in heel veel uitvoeringen bekend is. Onder andere van die Animals. Nina Simone... Uh, nee, hoe heet die andere groep ook weer? Santa Esmeralda, geloof ik, heeft het ook nog gedaan. <coughs> ja, sorry voor de kriebelhoest. Maar we gaan door met Don't Let Me Be Misunderstood. Hier is Joe Cocker. stare me now Sometimes you see that I'm mad Don't you know no one alive can always be a letter When everything goes wrong Joy that's hard to have, and sometimes again it seems all I have is worth. But if I see my other side. I want you to know I never mean To take it out on you Life has its problems And I've got myself But that's one thing I never mean Be Misunderstood, een uh, prachtige, oud, heel oud nummer al. En uh, de eerste versie waar ik kennis mee maakte was die van The Animals. Ook, ook uh, 1965 zo'n beetje. Maar het is, al, uh, het is al veel ouder hoor. Uh, het werd geschreven door meneer Benjamin en door meneer Caldwell en door meneer Marcus. En u hoorde op uh, drums uh, Kenny Slate. Verder op uh, basgitaar <laughs> ja, uh, bas Chris Tainton. Op orgel Tommy Eyer. Of ja, Ayers, denk ik. En uh, Henry McCulloch speelde de gitaar. Goed. Dat was Joe Cocker. Straks hoort u er nog meer van. Natuurlijk, uiteraard. Terwijl uh, ons toedruk bezig is om het uh, juiste puntje van de plaat op te zoeken. Want we gaan verder waar we gebleven waren. Een beetje. Althans, dat gaan we proberen. Het staat nou helemaal klaar. Oh, is dat helemaal klaar? We gaan uh, verder waar we een beetje gebleven waren, dames en heren. Die prachtige plaat um, Now and Then van de Carpenters. Die tweede kant is eigenlijk een aaneenschakeling van allemaal oude hits. Uh, vooral oude rock'n'roll hits uit een beetje jaren 50 en zo. En uh, dat is dus geleerd aan dat prachtige nummer. juist. de want mooi wat u straks hoorde. We gaan daar weer een klein stukje mee beginnen. En dan gaan we over naar die rock'n'roll medley. We zijn de Carpenters. De Blasting, goes cruising just as fast as she can now And she'll have fun, fun, fun Till her daddy takes a tea bun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 they know it's the end of the world it ended when I lost your love I wake up in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 zo Die staat er maar tussen door te lullen, daar word ik er gek van. Uh, dat doen Ron, run, -run nu, daarvoor uh, natuurlijk die end of the world. En daarvoor uh, het fun, fun, fun. Ja, fun, fun, fun heette dat. Uh, deze man die gaat nog een heel stuk door en we pakken straks nog een stukje. Maar we gaan nu eerst gewoon... Shit, weer aan mijn knopje. <laughs> Doe het dan ook op tijd. Oh. <coughs> Neemt u mij niet kwalijk. Uh, we gaan verder met uh, Cliff and the Shadows. Dames en heren, dat reunion-concert uh, uh, uit 1978. Prachtig nummer: rock and roll. Ten voeten uit. Move it. Hier zijn Cliff and the Shadows. Hoop ik. Een van de gigaprachtige nummers van Cliff Richard en de Shadows, uh, Reunieconcepts uit 1978 in het London Palladium Theatre, um, door met Joe Cocker. Moet dat weer opschieten? Zegt jongen, jongen, tijd vliegt als je, als je pret hebt, is het altijd. Wat zegt u? Ja, dat staat allemaal uit. Kom nou. Uh, we gaan uh, door met Joe Cocker. En dat nummer heb ik u altijd, altijd de hele middag beloofd natuurlijk. En hier komt die, die prachtige coverversie van dat oude Beatles stuk. With a little help from my friends. Maar nu in een totaal nieuwe opzet. En ik vertel u nog even wie er allemaal meespelen Want dat wilt u natuurlijk ook allemaal weten. Dus dat ga ik u allemaal vertellen. Uh, With a little help from my friends werd gespeeld door... Uh, B.J. Wilson, dat is de drummer van Procol Herm. Chris Stainton op bas. Orgel Jimmy uh, Tommy Iyer... Uh, guitar Jimmy Page En de backing vocals Die waren van Madeleine Bell uh, Sonny Wheatman en Rosetta Hightower Die mensen die deden het allemaal Met deze klassieker Die ook in de binnenkort weer aanwezige Top 2000 hoge ogen zal gooien go Dat is natuurlijk duidelijk Joe Cocker with a little help From my friends What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Let me your ears and I'll sing you a song I will try not to sing out of key yeah. Oh baby, how it now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 Prachtige cover van het uh, alom, uh, bekende Beatles stuk. En uh, dit, was, dit is eigenlijk de klassieke versie, mag je wel zeggen. Joe Cocker. And with a little help from my friends. We gaan er snel uit, dames en heren, want de uh, ja, uh, tijd dringt alweer. En we willen u toch nog even een klein stukje Carpenters laten horen. En dat doen we dan als besluit van deze. Uitzending van de jaren. Volgende week dus een hele special rond John Lennon. Durend van 1 tot 6. Dus dat wordt een, een happening. En uh, Toet is er ook, heb ik gehoord. En Maurice is er. En als u dat wilt, kunt u daar ook bij zijn. Dus dat wordt heel gezellig. En we gaan er een mooi programma van maken. Een mooie herdenking voor John Lennon. Druid met de Carpenters. Dank voor het luisteren en uh, tot volgende week.